12 uur, het NOS Journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, pensioenenambtenaren mogelijk iets gekort. Premier Netanjahu ontmoet Nederlandse politici en de koningin. En kinderen vaker gewond bij fietsongevallen. In het midden en zuiden is het bewolkt en regent het. In het noorden van het land droog met af en toe zon. 6 graden is het in het noordoosten, 9 graden in het zuidwesten. Vanavond en vannacht trekken buien over... waarbij onweer, hagel en natte sneeuw kan voorkomen...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 En die daling komt vooral door de lage rente, want het vermogen van het fonds nam juist sterk toe, met 11 miljard euro. De pensioenpremie gaat door de lage dekkingsgraad omhoog met 2 procent. Aan de vraag of hij begrijpt dat mensen bang zijn dat het pensioenstelsel te weinig zekerheid biedt. Nou, ik, kan, ik kan me voorstellen dat die zorg er is, maar wij hebben goede hoop dat uh, de ontwikkelingen weer zodanig zijn dat kijk, elke uh, crisis die er is, die vindt zijn eind uh, altijd weer. Wij hopen dus dat dat tijdig gebeurt in de loop van uh, dit jaar of anders uh, begin van volgend jaar, zodat het beeld er beter uit zal zien. Dat is niet zo onwaarschijnlijk, want de renteontwikkeling is natuurlijk op dit moment ook absurd. ABP is het grootste pensioenfonds met bijna 3 miljoen leden. Eerder maakten ook twee pensioenfondsen in de metaalsector bekend dat ze waarschijnlijk gaan korten op de pensioenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft vanochtend gepraat met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. En daarna had hij een apart onderhoud met Tweede Kamerleden. Zometeen over een klein kwartiertje, kwart over twaalf, gaat hij op audiëntie bij koningin Beatrix. En daarna wordt hij door premier Rutte ontvangen op het Katshuis. Minister Rosenthal zei vanochtend dat Nederland Israël wil blijven steunen. En dat hij de intensieve relatie met Israël koestert. Vanochtend bedankte Netanyahu oud-verzetstrijder Van Hulst... die heeft in de oorlog honderden Joodse kinderen gered. Van Hulst, die onder andere CDA-fractievoorzitter was in de Eerste Kamer... die nu honderd is, kreeg van Netanyahu een Hebreeuwse Bijbel... met een door de premier zelf geschreven dankbrief. De mobiele telecomaanbieders krijgen al jaren veel kritiek omdat de goede na een paar maanden vervallen. Omdat belminuten naar boven worden afgerond. Omdat zonder bundelbellen erg duur is. Allerlei zaken. De Consumentenbond is hier tegen nu een nieuwe actie gestart. En aan de lijn hebben we Babs van der Staak van de Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Een nieuwe actie. Wat, wat houdt hij in, mevrouw van der Staak? Nou, wij vragen consumenten om samen met ons een vuist te maken tegen de providers. Uh, we vragen consumenten om een uh, e-card te versturen via onze site... Um, waarop ze hun telecomwens aangeven. Dus wat zij het liefst veranderd zien in 2012. Doen alle providers het fout? Uh, nou, we zien wel dat uh, bij sommige providers, uh, die doen het ene fout, sommige providers doen het andere fout. Maar er is geen één provider die er heel positief tegenover, uh, bovenuit steekt, uh, die heel uh, consumentvriendelijk is, helaas. Nee, want het, het gaat u om de pakketten die ze aanbieden, daar zit altijd wel iets bij wat, wat niet deugt. Ja, je ziet bijvoorbeeld dat bij ruim 75 van alle abonnementscombinaties wordt afgerond naar boven op hele minuten. Uh, je ziet dat beltegoeden vervallen na één of twee maanden. Uh, nou ja, dat soort dingen, daar willen wij gewoon een eind aan. Want het is allemaal in het nadeel van consumenten. Uh, dus uh, ja, wij roepen consumenten op om dat aan hun provider te laten weten... zodat die eens gaan luisteren naar hun klanten. En daarvoor heeft u nu op de site heeft u een aantal kaartjes staan. Hè? En die, ja, kunnen, op, die kunnen verstuurd gaan worden. Ja, via www.consumentenbond.nl slash telecomwens, kunnen mensen dus uh, een van die wensen kunnen ze kiezen. Uh, die, sturen ze aan, die sturen ze dan uh, via die site en die uh, gaan wij op een gegeven moment overhandigen uh, aan de providers. Zoals ik wil niet dat uh, wanneer ik iemand gebeld heb ik krijg ze voicemail aan de lijn dat ik toch een hele minuut moet afrekenen. Bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat is dus sommige providers, of eigenlijk bijna alle providers is zo dat bij de eerste minuut wordt afgerond naar boven. Maar ook steeds meer providers gaan ook dus daarna, dus als je ook één minuut, twee belt, wordt er ook al twee minuten afgerond. Nou, dat is natuurlijk absurd. He, je hebt dat niet gebeld, dus je zou er ook niet voor hoeven te betalen. Een pak melk van 1,10 euro kost ook geen 2 euro in de supermarkt. Precies. Dus als dat in de supermarkt zou gebeuren, zouden mensen nou, dat echt belachelijk vinden. En voor hier, voor de telecomproviders, ja. is dat natuurlijk ook belachelijk. Heeft u hier al eerder, ik neem aan dit, dit speelt al langer, al eerder met de providers over gesproken? Nou, we hebben vorig jaar campagne gevoerd. Uh, die loopt nog steeds, de campagne Telecomplicaties. En hebben we dit soort zaken elke keer naar de providers voorgelegd... en hen om uitleg gevraagd. Maar dan zeggen ze bijvoorbeeld van... Uh, ja, als je kijkt naar uh, mensen die veel uh, internetten... dus veel MB's inkopen... blijkt uit onderzoek dat die mensen ook veel bellen en veel sms'en... dus gaan wij gewoon pakketten aanbieden... waarin veel MB's gecombineerd worden met veel belminuten en veel sms'jes. Maar laat die keuze dan nou gewoon over aan consumenten. He, die kunnen dan zelf samen stellen hoe zij een, een abonnement willen hebben. Hmm. Ik wil alleen bellen, sms'en hoeft niet eens, bij wijze van spreken. En dat moet dan ook mogelijk zijn, dat moet ik ook kunnen ja, kopen. Precies, ja, precies, je ziet dat vorig jaar zomer... hebben alle providers hun abonnementen aangepast. En sindsdien is bijvoorbeeld uh, onbeperkt internet is, is, is eruit. Uh, en je ziet dat mensen steeds meer gaan internetten. Ja, en laten ze dan veel mb's inkopen. Maar dwing ze dan niet om ook te betalen... voor veel belminuten en veel sms'jes. Ja. Verwacht u veel van de actie? Ik bedoel, ja, ja mensen gaan wat mailtjes versturen. Uh, misschien dat ze gewoon achterover leunen en denken van... ja, het zal wel. De ja, maar wij denken toch van, van als ze nou slim zijn... dan gaan ze gewoon goed luisteren naar hun klanten. De actie is vanochtend gestart. Inmiddels hebben we al ruim 1400 kaarten zijn er verstuurd. Dus uh, ja, als iedereen meedoet en uh, veel consumenten laten hun stem horen... Ja, dan moeten ze daar wel naar luisteren. Bas van der Staak van de Consumentenbond, ik dank u wel. De Belastingdienst heeft beslag gelegd... op de inboedel van voetbalclub De Dijkse Boys uit Helmond. De hoofdklasse heeft een schuld van bijna 1,2 miljoen bij de fiscus doordat er jarenlang geen loonbelasting is betaald. Als de club de schuld niet kan betalen, worden de spullen volgende maand verkocht. De grond- en accommodatie van de Dijkse Boys zijn eigendom van de gemeente Helmond. De wethouder van sport verwacht dat de club door de financiële problemen... de huur van het veld niet meer kan betalen. Ik vind het ook heel triest voor de club. Eh, eh, triest voor de sport in zijn algemeenheid. Het is nog te kort dag eigenlijk om precies te kunnen inschatten... Eh, hoe deze situatie is kunnen ontstaan... Uh, maar het is natuurlijk een zeer vervelende situatie voor alle voetballende leden, uh, absoluut. Dit is het NOS-journaal met Dorald Megens. De Britse premier Cameron stuurt extra militairen naar de Falklandeilanden. De spanning tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk loopt de laatste tijd weer op. 1982 voerden beide landen oorlog over die eilandengroep. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uh, wat gaan de Britten op de Falklands doen? Ja, de militaire aanwezigheid uitbreiden. Er is al een basis. Vier typhoonjets zijn er gestationeerd. Er is ook een radarstation. Dat is een permanente basis sinds de Falklandsoorlog van 1982. Het is onduidelijk wat de Britten precies gaan sturen. Een aantal fregatten is in de beurt, buurt. Het gerucht gaat ook dat ze een kern onder zeeën gaan sturen. Maar ja, dat wil het ministerie van Defensie nog niet bevestigen. Ja, de Nationale Veiligheidsraad, zo weten we sinds gisteren... is uh, noodplannen aan het opstellen. En zo wil premier Cameron uh, uh, heel duidelijk een signaal afgeven... richting Argentinië. Ja, maar wat is er aan de hand? Waardoor is die spanning aan het oplopen de laatste tijd? Die spanning is eigenlijk nooit helemaal weggegaan... want Argentinië kleedt nog steeds de Falklands. Uh, maar ja, en sinds een jaar geleden zien we dat het vuur uh, wordt, uh, verder wordt opgestookt. Uh, dat is niet los te zien van olieboringen. Sinds vorig jaar zijn een aantal oliemaatschappijen begonnen met boren. Er is dus ook olie in gras gevonden. Dus het gaat niet alleen meer om nationale trots voor Argentinië... maar ook om harde oliedollars. Nou, sindsdien is de diplomatieke druk vanuit Buenos Aires opgevoerd... Uh, met als climax deze maand. Argentinië heeft een aantal Zuid-Amerikaanse landen overtuigd een zeeblokkade in te stellen. Dat wil zeggen, schepen die onder de vlag van de Falklands voeren, ja, die worden niet meer toegelaten in de havens van die landen. Ja, dat heeft weer geleid tot een reactie hier in Londen. En premier Cameron zei in het Lagerhuis dat ze de falklands eilanden uh, altijd zullen beschermen. We support the Falkland Islanders right to self-determination. And what the Argentiniëns have been saying recently... I would argue is actually far more like colonialism. Because these people want to remain British... and the Argentiniëns want them to do something else. Ja, en Cameron beschuldigde Argentinië zelfs van kolonialisme. Wat Argentinië wil doen, dat is tegen de zin van de eilandbewoners... die gewoon bij Groot-Brittannië willen horen. Ja, dat is weer tegen het zerebeen van Buenos Aires... die de Britten zelf vaak hebben beschuldigd van kolonialisme. Ja, we hoorden dan ook vandaag woedende reacties vanuit Argentinië. Arjan van der Horst, dankjewel. De werkloosheid in Nederland is de laatste twee jaren... op hetzelfde niveau gebleven, zegt het CBS. Zowel in 2010 als in 2011 kwam de gemiddelde werkloosheid uit... op 5,4 procent van de beroepsbevolking...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 Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets... is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat zegt de Stichting Consument en Veiligheid. In een groot deel van de gevallen gaat het om ongelukken... waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken waren. Kinderen zijn vaak afgeleid op de fiets, zegt Consument en Veiligheid. Dat is vooral dat die drukte op die fietspaden ergens toegenomen. Het is bijna file rijden. Maar wat je ook ziet is dat veel kinderen aan het gamen, aan het bellen... en het oude zijn op die fiets, niet opletten... en ja, door met hun fiets vallen. Elk jaar melden 14.000 kinderen zich bij de spoedeisende hulp na een fietsongeval. 2000 van hen moeten ook in het ziekenhuis worden opgenomen. Drie kwart van hen heeft hoofdletsel. Sport. Op de Australian Open worden de laatste partijen in de tweede ronde gespeeld. Jan Roels kijkt onder meer naar een partij tussen twee voormalige nummers 1 van de wereld. Jan, vertel eens. Ja, een mooie wedstrijd tussen Andy Roddick, de Amerikaan, en Leighton Hewitt. Het is een veertiende uh, onderlinge duel. Roddick leidt 7-6 wedstrijd wordt gespeeld op de Rod Laver Arena heel Australië. Kijkt natuurlijk. Eerste set voor Roddick 6-3. Tweede set voor Hewitt 6-3. Maar Andy Roddick heeft toch last van een blessure. Het is onduidelijk, want hij staat nog steeds op de baan... of het een een liesblessure, of het een hamstring is. Uh, het is de vraag of hij het kan volhouden. Dus uh, op dit moment staat hij nog te spelen. Net weer even trekken benen met dat been. Maar ze staan in de derde set. Laten we hopen dat Roddick verder kan. Maar hij is dus licht geblesseerd. Ja. Voor, uh, voor, voor, voor Mikaela Krijcek is het afgelopen, hè? Ja, ze speelde dus vannacht tegen Anna Ivanovic... voormalig nummer 1 van de wereld. Uh, ja, Krijcek, te veel dubbele fouten. Zeven in totaal, 23 onnodige fouten. En ze had eigenlijk geen kans tegen de als nummer 21 geplaatste Servische. En ze heeft, ze heeft daar zelf ook wel een verklaring voor.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 Ze was te nerveus Jan, daarom is het niet gelukt in Australië. Nee precies, dat is toch een factor voor het eerst weer op een grote baan spelend... weer tegen een wereldtopper. Dit soort wedstrijden zal ze meer nodig hebben... om weer die vorm te krijgen van, van 2008 in haar topperiode eigenlijk. Daar horen we dan uh, later nog meer van. Michele Kraaitje, dankjewel Jan voor dit moment. De hoofdpunt uit deze uitzending... ambtenarenpensioenfonds ABP houdt er serieus rekening mee... dat de pensioenen volgend jaar met ongeveer een half procent moeten worden verlaagd. Israëlische premier Netanyahu heeft vanochtend in Den Haag gepraat met kamerleden en is nu op audiëntie bij koningin Beatrix. En het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen jaren flink gestegen, zegt de Stichting Consumentenveiligheid. Bijna 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS journaal. Zometeen hier op Radio 1 de NCRV met lunch. Mijn privé mening over private banking.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 gebaseerd op de succesvolle boektrilogie. I want you to help me catch a killer of women. Daniel Craig en Rooney Mara. They say I'm insane. The Girl with a Dragon Tattoo. Millennium Trilogy Part 1. Nu in de Bioscope. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, RTL Nieuws 365, dat is de eerste echte digitale krant van Nederland die speciaal ontwikkeld is voor de iPad. We gaan er zometeen eens meer over horen. In het mediaforum NCW-collega Guylaine Plag en een vandaag presentator Bas van Werven. Het gaat onder meer over staatssecretaris Henk Bleker. Wil hij nou wel of niet politiek leider van het CDA worden? Voor het Haartse Journaille maakt het trouwens weinig uit. Die geloven bleken toch niet meer, sinds hij tijdens de formatie zei... dat hij nooit staatssecretaris zou worden. En aan die uitspraak wordt hij nog geregeld herinnerd. Ja, dan worden. krijg ik dat weer. He, want als je ooit eens een keer nee eh, zegt, dat ik doe het niet... dan is het de voor alle andere keer dat je nee zegt, zeg je eigenlijk ja. Zeg maar, in uw beleving. Nou ja, het wordt wel heel lastig op deze manier. Ah nee, nee het, wordt niet lastig. het wordt niet lastig. In de Nationale Nieuwsquiz straks Frans Bos, die komt uit Soest. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De nationale IQ-test van BNN heeft twee records gebroken gisteravond. Er keken 1,8 miljoen mensen, en dat waren er meer dan ooit. En ook is bij de deelnemende BN'ers het hoogste IQ tot nu toe gehaald. Klokhuispresentatrice Dolores Lewin haalde een score van 159. Tot nu toe haalde judoka Mark Huisinga de hoogste score bij de BN'ers, namelijk 142. En de mol is voorlopig uit de financiële zorg. Het Nederlandse tv-productiebedrijf heeft een schuld van bijna 3 miljard euro. Maar is nu met twee derde van de schuldeisers tot een akkoord gekomen. En daarmee is een faillissement van de maker van programma's als Big Brother, All You Need Is Love en Goede Tijden, Slechte Tijden voorlopig van de baan. RTL Nieuws 365, dat is een nieuwe iPad-app die vanaf vandaag te krijgen is. RTL noemt het de eerste digitale krant van Nederland. En de telefoon is Ingrid van der Sijs. Zij is eindredacteur van deze app. Goedemorgen, of goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen. Ja, het is al middag. Goedemiddag. Ja, me die kwalijk. Acht, de tijd gaat soms zo snel. Ja. Zeg, wat, wat maakt deze app zo bijzonder? Uh, nou, wat er bijzonder aan is, er zit zo ongelooflijk veel samen in één app. We brengen het laatste nieuws. Um, we brengen achtergronden bij het nieuws. Een persoonlijke selectie... We hebben columns van uh, RTL-presentatoren. We hebben columns van columnisten die we persoonlijk hebben aangetrokken, bijvoorbeeld Marcel van Roosmalen. We hebben een magazine, dus voor het eerst schrijven we niet, uh, brengen we niet alleen nieuws, maar ook bijvoorbeeld lifestyle. Um, ja, alles wat het leven eigenlijk leuk maakt. We hebben prachtige slideshow's met video's. We hebben prachtige cover we hebben al, Ja, het is een totaal product dat gewoon heel erg breed is. En dat is volgens mij heel uniek in Nederland. Ingrid, je, je, je mag er wel iets trotser op zijn, ja, ik, Ja, ik ben er heel erg trots op. Ik ben mijn stem een beetje kwijt, hoor je dat? Ja, van, van het enthousiasme, zullen we maar zeggen. Dan. Ja, van het enthousiasme. Zeg, maar als, ik, als ik nou s morgens naar Jan de Hoop kijk... Hè, ja. wat krijg ik dan meer op die app dan wat ik in jullie ochtenduitzending zie? Nou... Wat wij kunnen is bijvoorbeeld een uh, onderwerp eruit lichten, dat in het nieuws is en daar prachtige foto's van laten zien. Wat zo ontzettend leuk is aan die app is dat je voor het eerst weer fotografie breed in beeld brengt. De foto, het leek net alsof de foto weer weg was. En nu bij ons is die helemaal terug. Het is prachtig groot in beeld te brengen. Wat wij bijvoorbeeld ook kunnen laten zien... is een uh, eigen nieuwsbericht verder uitwerken. Dus je hebt natuurlijk in zo'n nieuws... ochtends kun je niet overal diep op ingaan. Je moet toch een beetje snel zijn. En wij kunnen gewoon iets eruit lichten... en nog hmm. apart brengen. En wij kunnen bijvoorbeeld ook een column eraan toevoegen. Ja. Maar ik zag ook bijvoorbeeld dat... Uh, uh, want dit gaat dan vooral over nieuwszaken... maar ik geloof dat er ook dingen uit boulevard worden vertoond. Hè? Klopt, het is niet alleen nieuws. Het is ook boulevard. We hebben echt geprobeerd om de sterke merken die we binnen RTL hebben bij elkaar te brengen. En omdat wij denken dat uh, mensen die geïnteresseerd zijn in nieuws... ook geïnteresseerd zijn in entertainmentnieuws... hebben we besloten om dat samen op één app te brengen. We proberen, echt, we proberen ons echt te verplaatsen in... wat wil je nou hebben als je een digitale krant leest? In welke onderwerpen ben je geïnteresseerd? En die brengen we allemaal samen nou. op RTL Nieuws 365. Um, kost dat eigenlijk geld? Want ik, volgens mij is het nu zo als je een filmpje bij Boulevard wil uh, terugkijken... of zo, dan moet je daarvoor betalen. RTL News 365 is gratis. Dat is een gratis app. Die kun je gratis downloaden. Uh, dus ook de filmpjes van Boulevard zijn gratis te bekijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet dat je voor de hele afleveringen van Boulevard moet betalen, maar hoe het zit met filmpjes op de okay. website, dat uh, volgens mij ook niet. Maar ja. bij ons in elk geval niet. En, en uh, het is voor de iPad, hè? Uh, die markt ja. is nog relatief klein ja. in uh, Nederland. Jullie zetten er toch zwaar op in. Verwacht je dat dat over een paar jaar, dat iedereen gewoon zo'n tablet heeft? Ja, dat verwachten we zeker. Ja, uh, wij zijn begonnen uh, met een app voor een iPad, omdat dat het product dat op dit moment in Nederland gewoon ver uit het meest wordt gebruikt. Maar we gaan zeker doorontwikkelen voor andere tablets en wij verwachten inderdaad dat dit gewoon de toekomst heeft, omdat dat het zoveel uh, mogelijkheden eigenlijk biedt. Hmm. En ook voor de mobiele telefoon tegelijk, voor de iPhone bijvoorbeeld? Nou, we zijn met allerlei producten bezig... maar deze specifieke app is alleen voor tablets, alleen voor de iPad... omdat het echt een ander product is. Hier kun je bijvoorbeeld gewoon prachtig video's op bekijken, prachtig foto's... en daarom spreekt het ons heel erg aan. Um, een iPhone vraagt echt gewoon om een, heel ander, om een heel andere app. Dus wij gaan niet ja. een soort halve versie hiervan ook nog naar een iPhone doen. Wat ons hier heel erg in aantrok, en daarom zijn we begonnen met uh, tablets... Yeah. <laughs> is ook bijvoorbeeld de manier waarop je video's... in beeld kan brengen. Wij zijn natuurlijk gewoon ook een videobedrijf. Ja. En dat kan hier prachtig op. Dat is heel erg leuk. Goed zo, dankjewel voor de uitleg. Ingrid van de Scheis is dat. Uh, eindredacteur gedaan. van deze app. De Volkshand brengt vandaag op de voorpagina... een groot artikel over de toestand in Syrië. In het stuk meldt een anonieme bron... hoe het eraan gaat bij de Syrische geheime dienst. De missie van de dienst is om... de demonstraties koste wat kost daar te stoppen. En dat daar doden bij moeten vallen... dat is geen enkel probleem, wordt gezegd in dat stuk. De hoofdredacteur van de Volksstand, Filip Remark laat ons weten dat het echt een uitzonderingsgeval is dat de schrijver anoniem blijft. Dat heeft alles te maken met de situatie in Syrië. Bronnen willen anoniem blijven omdat het anders levensgevaarlijk voor ze wordt in Syrië, zegt hij. Steeds meer presentatoren van SBS krijgen duidelijkheid over hun toekomst. Ook Nens is in de toekomst niet meer te zien bij de tv-zender waar John de Mol sinds een paar maanden de baas is. Nens presenteerde de afgelopen zes jaar onder meer sterren dansen op het ijs... popstars en een programma over de verkoop van huizen. Welkom bij Huizenjacht. Vandaag ga ik op pad met Joris en Lisbeth. Ze wonen nu nog in het centrum van Utrecht en daar hebben ze een huurhuis. Het is nog niet duidelijk wat zij nu gaat doen, Nens. Vanmiddag wordt de Oxfam Novi Pen Award uitgereikt... aan de Iraanse journaliste Asieh Amini. Ze heeft in Iran in de gevangenis gezeten... toen ze het opnam voor collega-journalisten Tom van der Lee. Goedemiddag. Goedemiddag. Directeur campagnes van Oxfam Novib, Asia Amini. Waarom heeft zij gewonnen? Zij uh, is een heel bijzondere persoon. Zij heeft het aangedurfd in een land met een uh, echt autoritair regime... een actie te starten, uh, het op te nemen uh, uh, voor mensen die gestenigd worden. Uh, zij heeft de actie begonnen, stopstenigen voor altijd... En uh, ja, hij heeft daar uh, door vervolging over zich afgeroepen. Uh, heeft ook gevangen gezeten en heeft ook het land uh, moeten ontvluchten. Ja. Is het zo dat er eigenlijk helemaal geen persvrijheid is in Iran? Uh, zoals wij die kennen, nee, absoluut niet. nee. nee. nee. Nee. nee, maar er is wel, er is wel pers. Uh... Er is zeker pers. En het is natuurlijk toch pers die uh, ja, vooral uh, rechtstreeks... dan wel door uh, zelfcensuur uh, ja. Ja, het regime volgt. Ja, echt kritische geluiden kun je daar niet laten horen. Um, deze uh, mevrouw Amini werkt nu in uh, Noorwegen, woont daar ook. Het lijkt me lastig ja. om van de andere kant van de wereld te berichten over Iran. Nou, dat valt tegenwoordig uh, mee. Omdat we natuurlijk uh, via internet en de sociale media... Uh, tal van nieuwe mogelijkheden hebben. En uh, mogelijkheden die ook niet uh, allemaal te controleren zijn door het uh, Iraanse regime. Uh, en uh, ja, Ashië die uh, is zelf ook bijvoorbeeld hoofdredacteur van een website, uh, Vrouwen van Iran, waarin zij uh, ja, dagelijks bericht, uh, via ook contacten ja. in Iran, over hoe de situatie daar ja. is. Ja. Zij wordt natuurlijk door deze prijs uh, nog bekender dan ze al was. Dat kan natuurlijk ook een nadeel zijn. In China hebben we dat ook gezien, Iemand krijgt ja. daar de Nobelprijs en wordt gelijk opgeborgen. Ja, precies. En u uh, had met het bericht over wat er in Syrië gebeurt. En uh, dat is ook een bericht van een anonieme journalist... omdat uh, uh, zijn veiligheid bedreigd wordt. Uh, bij de uitreiking van de prijs checken we altijd vooraf bij uh, de ontvanger... of hij of zij uh, ook bereid is die uh, publiekelijk te aanvaarden... Uh, vanwege uh, inderdaad uh, veiligheidsrisico's. Nou, en, da en dat wilde zij wel? Zij wilde dat, ja. Om, om die zaak nog meer op de kaart te krijgen natuurlijk. Precies, ja. Ja. ja. Duidelijk, dank voor de uitleg. Tom van der Lee van Oxfam Novib.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 Het Mediaarchief. Straks om vier uur wordt bekendgemaakt wie de omroepman of omroepvrouw... van het jaar 2011 wordt. De jaarlijkse verkiezing van Broadcast Magazine wordt nu voor de 21ste keer gehouden. In 2003 werd Peter R. de Vries gehuldigd als omroepman. Dolf Janssen sprak er met hem over in het toenmalige tv-programma Vara Laat. Vast onderdeel was daarin een tweegesprek in een iets te klein bankje... en de gast las dan zelf de introductie voor vanaf de autocue. Ik ben de man, de omroepman 2003. Mijn naam is Peter R. de Vries... En de R staat voor Rudolf, maar natuurlijk ook voor Rambo. En reconstructie. Vorig jaar zette ik de kroon op mijn lange carrière... met de koninklijke rel rond Mabel, Klaas en Charlie da Silva met zijn blavers. Mabelgate was eigenlijk een eenvoudig journalistiek ABC'tje. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Voor een kruisverhoor met Dolph Jansen bijvoorbeeld. Mijn gast is Peter R. de Vries. <laughs> Hallo, <Hey>. welkom. <pleeg> Altijd weer een ronddraaiende bankje. Omroepman van het jaar 2003. Ja. Is dat, is dat de bekroning van Peter R. de Vries als televisiemaker? Nee, het is een hele leuke prijs. Maar een bekroning vind ik een te groot woord. Hoewel het bij Mabel natuurlijk wel aardig past, hè? bekroning. Juist. Van de tweede eh, woordschap in dit korte ja. gesprek. <lacht> <lacht> <lacht> Onvermoede talent, hè? Gek huis. Ja. Geen bekroning. Nee, een hele leuke prijs. Ik ben er ook trots op. Een mooi rijtje van mensen die hem eerder hebben gehad. Absoluut. Daar wil ik best tussen staan. Maar... Een, een Paul Witteman. Een Paul Witteman. Een John de Een John de Mol. Een Joop van ja, den Ende. Ja. Een Barend. Ja. Een Van Dorp. Ja. Eigenlijk iedereen behalve Jan mulder. Ja. <laughs> Ja, Jan Mulder die heeft hem inderdaad nog nooit gewonnen. Misschien dit jaar wel, want hij was natuurlijk niet van de tv af te slaan... ook het afgelopen jaar. En Peter R. de Vries won dus wel een keer... dankzij zijn onthullende Mabelgate-reportage. En hij zou hem best nog een keer kunnen winnen... want, dat weet iedereen, de Vries is bezig aan zijn laatste seizoen. Lunch met Jurgen van den Berg. Zometeen door met Lunch. Eerst het laatste nieuws. Hier is Dorold Megens. Ja, wat eerder dan gebruikelijk heb ik uh, nieuws balletdanser en choreograaf Rudy van Danzig is namelijk overleden. Was al een tijd ziek van Danzig was de huischoreograaf voor het Nationaal Ballet. Hij maakte meer dan 50 balletten. Zijn werk staat nog steeds bij veel buitenlandse gezelschappen op het repertoire. Bekende choreografieën van hem zijn vier letste lieder. Een monument voor een gestorven jongen. Rudy van Danzig was 78 jaar. Dat is het laatste nieuws dus. Straks in onze volgende nieuwsuitzending natuurlijk meer daarover. Um, wij gaan door met uh, ja, uh, iets heel anders. Dat is, uh, dat is dan eenmaal zo. Het uh, kuifje in Afrika, daar lijkt het een beetje op. Journalist Arne Doornenbal is neergestreken in het splinternieuwe land Zuid-Soedan. Afgelopen jaren woonde en werkte hij in Oeganda. Maar toen er een nieuwe Afrikaanse staat werd opgericht... besloot hij al snel om daar zijn geluk te beproeven. Arne Doornenbal is aan de telefoon. Goedemiddag. Heb je je weg al een beetje gevonden daar in Zuid-Soedan? Ja, redelijk. Want op zich uh, was ik wel vanuit Oeganda al een keer of acht uh, hier op bezoek geweest. Dus ik wist ongeveer hoe, de, uh, hoe het ruikt. hier voor de hoofdstad en, en waar de uh, mensen zitten die, uh, waar je mee moet spreken. Wat is de situatie in dat land? Is iedereen daar druk bezig met de opbouw? Ja, er wordt overal, letterlijk overal gebouwd. In, uh, vooral in de hoofdstad. Verschijnen wegen, kantoren, uh, weet ik wat allemaal. Het platteland land blijft nog wel een beetje achter, moet ik zeggen. Wat zijn de grootste veranderingen? Nee, in ieder geval relatieve vrede. Ik bedoel, er zijn natuurlijk nog altijd allerlei problemen. Maar het feit dat je hier gewoon überhaupt uh, over de weg kan komen... bijvoorbeeld vanuit Oeganda, dat is allemaal, uh, allemaal nieuw. De afgelopen de 22 jaar voordat de vrede getekend was... Uh, was het alleen maar oorlog. Kon je in Zuid-Sudan nergens komen. Nu kan je in hele grote delen weer uh, gewoon zijn. En dus is er uh, ook wel ontwikkeling. Wat, wat trekt jou zo aan eigenlijk om daar naartoe te gaan... Ja, na 4,5 jaar Oeganda dat? ik eigenlijk wel een beetje gezien. Ik had de meeste plekken wel een keer bezocht en de meeste verhalen ook wel gemaakt. Ik dacht, ja, waar is nou meer nieuws te vinden dan in een compleet nieuw land? En is dat ook voor een deel toch nog oorlogsverslaggeving wat je moet doen? Ja, helaas wel, helaas wel. Uh, een week of twee, drie geleden was er bijvoorbeeld een enorm conflict tussen twee stammen opgeleid. Er zijn misschien wel 3000 doden bijgevallen. Uh, een hele hoop vluchtelingen, die mensen komen niet helemaal weer terug. Ik ga waarschijnlijk deze week naar dat gebied toe... Met de Verenigde de Naties en een vluchtvol met voedsel. Uh, dus ja, het zijn wel ook heel veel minder mooie verhalen natuurlijk. Maar het hoort denk ik allemaal bij het, uh, het, het, het nieuwe land. En is het voor jou als westerse journalist gevaarlijk om daar rond te lopen? Nou ja, ik, bedoel, ik denk dat je in de grensregio wel heel erg moet uit gaan kijken. Omdat daar nog bombardementen plaatsvinden van het noorden. Uh, op, uh, ook, ook dus op zuidelijk grondgebied. En, dus, en zeker in, die, uh, in, die, uh, in de gebieden waar, uh, waar standaardstrijd is, ja, daar moet je enorm oppassen. Maar nu wat ik deze week ga doen, denk ik, valt het wel mee. Die strijd is niet twee weken geleden en nu is er wel de hulpverlening op gang gekomen. Dus ik pas er wel op dat je, je moet er niet net gaan zitten als er net een aanval komt, want dat lijkt me heel gevaarlijk. Ja. En, en kun je doen aan vrije nieuwsgaring? Zijn ze daar intussen een beetje aan gewend ook of niet? En, maar dat geldt ook voor andere Afrikaanse landen. Dat je als buitenlandse journalist per definitie veel meer vrijheid hebt dan als uh, lokaal iemand. De lokale mensen die worden, die zijn er later wel een spel opgepakt. En je moet natuurlijk gewoon uitkijken. Hè. Heel veel van die uh, bijvoorbeeld politieagenten hier. Dat zijn ex-militairen. Mensen die nooit een opleiding gehad hadden. Misschien al vanaf kindveraan een groot geweer gedragen hebben. Dus uh, misschien dat er regels wel zijn van dat een vrije nieuwsgaring is. Maar goed in de praktijk als er een of andere plaatselijke politiechef uh, je tegenhoudt. Ja, dan kan dat gewoon gebeuren. Uh, ik moet zeggen, tot nu toe heb ik daar nog niet zo verschrikkelijk veel van gewerkt Omdat ik nog niet, niet heel lang hier ben. Nee. Um, uh, dus je bent ook nog bezig contacten op te bouwen? Of, of lukt dat al aardig om, om ja, van alle kanten ook wel wat informatie los te krijgen? Ja, nee ook dat is wel uh, aardig om te zien. Dat in een land wat zo groot is als dit, zo verschrikkelijk uitgestrekt... ...dat je uh, een hele slechte wegen naar heel veel plekken moet je gewoon vliegen. Uh, is dat inderdaad de challenge? Dat zie je met dat incident met die... Uh, met die uh, moordpartijen drie weken geleden. Niemand weet precies hoeveel we doden gevallen zijn plaatselijke mensen zeggen het zijn er 3.000. De Verenigde Naties zeggen nee, het zijn er veel minder, het zijn er een paar honderd. Uh, en eigenlijk niemand die het, uh, die het met zekerheid kan zeggen. Dus het, je moet echt goed kijken. Wie moet je dan geloven? Die plaatselijke mensen die zullen natuurlijk dat getal misschien wel iets te hoog leggen, want die denken van ja, dan krijgen we misschien meer sympathie. De Verenigde Naties daarentegen uh, stonden erbij en grepen niet in. Dus het zou best kunnen dat die dan weer denken: van nou, misschien moeten wij maar niet zeggen dat er te veel doden gevallen zijn. Uiteindelijk denk ik dat het ergens in het midden moet liggen. Ja, de, de vraag is nog even waar jij je verhalen aan kwijtraakt. Hè? Want um, is, er, is er een beetje aandacht voor Afrika en dan specifiek voor Zuid-Soedan? Nou, het is niet verschrikkelijk veel uh, aandacht. Ik heb nu toe voornamelijk voor Nederlandse media gewerkt, uh, de Wereldomroep, maar ook bijvoorbeeld het ANP en. Uh, Eigenlijk heel incidenteel de kranten, want de meeste hebben natuurlijk verslaggevers in Oost-Afrika, maar af en toe kun je daar iets aan, uh, aan bijdragen. Maar misschien dat ik door hier te gaan zitten, hier zijn maar heel weinig journalisten, dat ik ook wat vaker voor de buitenlandse media wat ga gaan doen. Ik wens je alle succes daar. Dankjewel. Dat was naar Doornbal vanuit Zuid-Soedan. Dus zometeen ons mediaforum met Guylaine Plag. Presentatrice van debat op 2. En Bas van Werven, presentator van 1 vandaag. Nu eerst het laatste nieuws, door Rob Megens. Radio 1, het nos Journaal. Balletdanser en choreograaf Rudy van Danzig is overleden. Was al geruime tijd ziek. Van Danzig was de huischoreograaf voor het Nationaal Ballet. Hij maakte meer dan 50 balletten. Zijn werk staat nog steeds bij vele buitenlandse gezelschappen op het repertoire. Rudy van Danzig was 78 jaar. Zometeen praat Jurgen van den Berg met Hans van Manen over Van Danzig.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 Als de club de schuld niet kan betalen, worden de spullen volgende maand verkocht. De grond en accommodatie van de Dijkse Boys zijn eigendom van de gemeente Helmond. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt met in het midden en zuiden van het land regen. In het noorden is het droog en vanuit het noordwesten breekt later in de middag de zon door. Er staat een overwegend matige wind uit het westen... en de temperatuur ligt tussen 6 graden in het midden en noorden van het land... en ongeveer 10 graden in het uiterste zuiden... Vanavond trekt de meeste neerslag verder en wordt het in het zuiden tijdelijk droog. Later in de avond en vannacht trekken vanuit het noordwesten buien over het land. Daarbij is vooral in het noorden kans op onweer en hagel. Aan de kust trekt de wind aan en wordt krachtig tot hard. Morgen komen vooral in de ochtend buien voor. In de middag zijn er droge perioden met af en toe wat zon. En de temperatuur stijgt naar 5 graden in het noordoosten en 8 graden in het zuidwesten. Zaterdag wordt een onstuimige dag met veel bewolking... af en toe neerslag en een stevige westenwind. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja, dat, dat gaan we zo meteen doen, dat uh, Mediaforum. Maar eerst uh, komen we even terug op het laatste nieuws. Zojuist Rudy van Dantzig dus overleden. Hans van Manen is een uh, vriend en collega en is nu aan de telefoon. Dag meneer van Manen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, en gecondoleerd... Dank u wel. Ja. B B B Rudy van Dantzig, waarom was hij zo goed? Nou ja, Rudy is een hele belangrijke man geweest van, uh, voor de Nederlandse danskunst. Uh, een geweldige artistiek directeur van het Nationaal Ballet. Heeft hele belangrijke choreografieën op zijn naam staan. En heeft uh, danskunst in Nederland enorm gepopulariseerd. Het is een slag als je hoort dat iemand overleden is. Ik was er eigenlijk al... Uh, we wisten het al drie weken dat het heel slecht met Rudy ging, maar het blijkt toch weer als je het hoort dat het de slag is. Ja, um, hij, hij was in dat al langer, langer zieken. Even, even over zijn rol, hè? want um, uh, 50 balletten gemaakt. Um, uh, u zegt al, in Nederland was dat uh, ongekend eigenlijk. Maar in het buitenland was hij ook heel bekend. Ja, hij heeft heel veel in het buitenland gewerkt. Uh, ook internationaal is het nationaal ballet uh, heel belangrijk uh, geweest. En is het nog. En uh, dat is zo'n groot gedeelte ook aan Rudy te danken geweest. Hij was altijd erg bescheiden daarover, hè? Uh, Ja, Rudy was altijd bescheiden. Uh, ja, ik ken Rudy al... Heel erg lang. We zijn alle twee zo ongeveer in 1946 begonnen bij Sonja Gaafkoop. Uh, 46, nee, nee, nee, nee, later. Uh, sinds 50, 51, 50. Dus ik, uh, ik heb met Rudy gewerkt al 60 jaar. Ik ben lang uh, geëngageerd geweest bij het Nationaal Ballet. Ook weer naar het dansen gegaan. Ook weer terug bij het Nationaal Ballet. Maar uh, dat wat we voor elkaar voelden, dat is altijd gebleven. Ik heb een maand geleden, oh nee, langer dan een maand geleden, nog een lieve brief van hem gekregen. Dus uh, ja. Ja. Rudy was een zeer belangrijke uh, man in de Nederlandse dans. Ze hebben heel veel aan hem te danken gehad. Beval, behalve dansen was hij ook nog uh, schrijver en, en erg politiek geëngageerd. Dat klopt, dat is hij ook altijd geweest. Een zeer sociaal, uh, zeer sociaal iemand, altijd bezig geweest met uh, uh, uh, de mensen die uh, uh, nodig hadden om erachter te gaan staan. Zo was hij altijd. Ja, Maar bleef hij eigenlijk altijd toch wel gewoon de danser? Ja, je blijft je leven lang de dansen. Als je maar gedanst hebt. En ook graaf geworden bent. Zelfs als je schrijver bent. Blijf je altijd te dansen. Ja. De, de, de, de, uiteindelijk werd bekend dat hij uh, leed aan borstkanker. Hè? Daar was hij zelf uh, eerst niet zo uh, mededeelzaam over. En later vond hij dat toch nodig om dat naar buiten te brengen. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Er waren een paar televisieuitzendingen waar hij het daarover gehad heeft. Maar dat is geloof ik zeven of zes jaar geleden. Hij heeft, Godzijdank, nog lang geleefd. Hij heeft ondertussen ook nog gewerkt. Hij heeft ook nog uh, de repetitie bijgewoond van de. Laatste uh, Romeo en Juliet. En uh, ja, sindsdien is het toch bergafwaarts gegaan met hem. Ja, um, een trieste dag voor de Nederlandse dans. Een uh... Natuurlijk u wel zeggen, En ook voor al zijn collega's. Fijn dat u even aan de telefoon wilde komen en sterkte ermee. Oké, okay, dank u wel. Dat was Hans van Maanen, dus vriend en uh, collega van Rudy van Dantzig. Overleden, 78 jaar is die geworden. Ja, dan gaan we door met het, uh, met het mediaforum. Met uh, vandaag Hylène Placht dus, collega van NCV Televisie van Debat op 2. Uh, Bas van Werven is presentator van 1Vandaag en ook hier op Radio 1 trouwens. Hartelijk welkom. Vanmiddag wordt de omroepman en omroepvrouw van het jaar... of omroepvrouw van het jaar, dat is altijd één, één figuur. Dus de omroepfiguur eigenlijk van het jaar wordt ja. bekend. Uh, we zijn natuurlijk allemaal zeer benieuwd wie dat uh, wordt. Dat, dat wordt al uh, meer dan twintig jaar, geloof ik, gedaan. Uh, Bas, wie zou jij nomineren? Twee, maar mag niet, hè, twee. Ja, met Uit De figuren. Ja, ik vind, ik vind het weer zo'n niks woord. Oké, okay, maar als we nou toch... Je, je vraagt wie wil je? Willemijn Maas en Peter Kuipers. Willemijn Maas is van de AVRO? Ja, directeur AVRO en directeur TOLS. Want die gaan fusieren tot een hele grote omroep. En dat, is, dat heeft heel wat... Oh, educaties. jij dacht ik moet even mijn baantje vaststellen ja, dus voor je, de toekomst. Nee, maar zonder gekheid. Het is heel goed dat in dat wijzigend dat bestel... dat er twee hele grote omroepen bij elkaar zitten. En zij zijn er visionair in de eerste geweest. Vrijwillig. En denk agendastellend. En dat is wel knap. Ja, goed. Dus eigenlijk moeten die twee het worden. Mag ik er dan één tegenoverstellen? Ja. Mijn eigen eindredacteur van het debat op 2. Ja. Die is er namelijk al ingeslaagd om twee. Om ja. met ja. elkaar te laten zien. Jullie zijn al, al bijna een jaar bezig. Ja. Tot, en Dat gaat op redactieniveau natuurlijk fantastisch. Maar je moet ook alle directies tevreden houden. En ja. hij, hij verdient daar zeker een compliment. Misschien wel een enorme award voor. Nou, daar heb ik een afspraak nog even. Jan Kriek, we hebben ja. alle baas. Heeft hij vanmiddag vrijgenomen ja, of niet? Ja. <laughs> uh, weet ik niet. Ja, nee. Ik heb deze week geen debat. Dus ah, nee. ik houd het niet zo in de gaten. Nou, hoeveel ah, we maar, die, maar die, maar die nou, hele ja. verkiezing. Hebben we daar wat dan met z'n allen? Ja. Nee, ja. dat is gewoon weer even leuk. Intern heel leuk feestje. Laten we het gelijk laten zitten. Want jij zit echt te koken van voedenbas. Twee journalisten van een van de. Maar waar jij dus de presentator van bent... hangt een gevangenisstraf van wel drie jaar boven het hoofd... Ja. vanwege het filmen van de oud SS Heinrich Boeren. Met de, de verborgen camera hebben ze dat gedaan. Ja. Het gaat om Jelle Visser en Jan Ponsen. Die moeten 9 februari voor de rechtbank in Duitsland uh, verschijnen. Um, ja, je bent uh, woest. Ik ben woest, ja. Ik vind het een, ik vind het een godspe dat, de, dat het OM in Duitsland gemeid heeft... twee journalisten te moeten vervolgen. Uh, een, een, ze hebben een vent opgespoord. Heinrich Boeren, een veroordeelde nazi-moordenaar die meerdere mensen meerdere mensen doodgemaakt heeft, verzetstrijders in Nederland. Die hebben ze opgespoord, die hebben ze gefilmd. De man blijkt uit de beelden nog geen moment spijt hebben gehad van zijn daden. Is keurig netjes in Duitsland uh, eigenlijk een beetje de hand boven het hoofd gehouden. Uiteindelijk is hij vervolgd. Hij is nu, zit nu in een gevangeniskliniek. Hij is natuurlijk 90, is een oude man. Maar deze mannen worden gewoon, mijn, mijn collega's, die worden in de hoek gezet... Uh, omdat we uh, de Duitse privacyregels hebben te respecteren. zeg, kom op, waar zijn we mee bezig? Nou, uh, die jongens hebben vandaag een interview gegeven aan de Telegraaf, Guilena. Daar zegt Jelle Visser in uh, dat als hij mag kiezen tussen een geldboete of een gevangenisstraf, dat hij dan maar uit principe gewoon in ja. de gevangenis gaat zitten. Dat, ja, dat zou ik ook doen. Mocht, ja. het, mocht het zover komen. Weet je, dan, ik zou denken, want ik begrijp jouw sentiment volledig. Hm. Anderzijds denk ik, ja, kennelijk zijn in, in Duitsland zijn die regels veel strenger... wat je als journaliste wel of niet mag. Als je met een verborgen kamer gaat filmen neem je een bepaald risico. Dus als je staat voor wat je hebt uitgezonden... dan ga je nu dit proces aan met vol vertrouwen. Exact. En dan maak je ook het statement... als je moet zitten, dan ga je zitten. Dat, ja, dat, kan, dat. Want, Bas, dat kan je natuurlijk zeggen. Jij bent zelf geloof ik jurist. Uh, ja, oorlogsmisdadig of niet. Iedereen heeft dezelfde rechten in principe. Ja, ja, prima. En dat zal volgens Duits recht allemaal zo zijn. Het probleem is dat... We, we hebben het hier over twee Nederlandse journalisten... die vervolgd worden voor een zaak daar. En ik denk dat de politiek die nu voor, vandaag voor het eerst... kennis hiervan neemt... Uh, uh, zich op het achterhoofd moet komen. De Nederlandse politiek moet een statement maken. Maken. Ik vind dat de regering gewoon eens even de ambassadeur deur van Duitsland op het matje moet roepen en zeggen, wat is dit voor regel? Privacyregels zijn er om mensen te beschermen die ter willen zijn, die, die, die iets goeds doen. Dit is een verklaarde fout, Rick. Die hadden jullie moeten uitleveren zelfs. Wij maken daar een verhaal van. Daar hebben we als Nederlanders ons, is ons goed recht. En dan worden die mannen vervolgd. Zijn je nu helemaal gek geworden? Of je pas je regels aan. Eenvormigheid in Europa. Maar in ieder geval, ik vind dat hier een diplomatieke rel over moet ontstaan. Want het kan niet. En die mannen die gaan zitten, en ze zullen het doen ook. Ja, ze, ze hebben... houden van. Ja, het maar zou dit zo kunnen goed. zijn dat ze zeggen... volgens de justitiemaatstaven moeten ze nu eenmaal vervolgd worden? En dan maar zullen, dan zullen ze vrijgesproken worden. Ja, wat we met het proces willen, ja, ja, is ook Alleen last. het rot is, vrijspraak wil zeggen dat je het niet bewijst. Dan zou je moeten zeggen, dan gaan we voor ontslag van rechtsvervolging. En dat is een statement, want dan kan je zeggen die regel die we hebben, is eigenlijk niet goed. Die kan je in dit soort gevallen niet toepassen. Dan heb je precedentenwerking. Ja. Maar het enkele feit dat die mannen vervolgd worden... vind ik een schande. Ik dat vind je, dat de ja, in Duitsland dat... van tevoren had moeten beslissen... en dan we moeten zeggen... dit is een, dit is een voormalig Nederlands staatsburger. Hier hebben we alle alle fouten gemaakt die we konden maken. Ja, ja. En jij en vindt en, vanuit, eh, vanuit de politiek life. moet er een statement worden gemaakt. Absoluut. Dat verwacht jij ook. Ik, ik hoop dat er hier een diplomatieke reactie over Terwijl normaal gesproken vinden, politici politie moeten zich niet met de media bemoeien. Nee, maar in dit geval wel. Maar nu de Raad van Journalistiek Leken. steunt hè, ons. Er is een uitspraak Ja, maar uitspraak dat is geweest. Nederlands goed dat is, Ben ik met je eens? Want de Raad van Journalistiek heeft ook een zaad bij de Raad voor Journalistiek aangespannen. En die heeft in het voordeel van deze jongens beslist. Van de verslaggevers. Inderdaad. En het Simon Wiesenthalcentrum in Jeruzalem steunt deze zaak ook. Want het belang van een pakken van een oorlogsmisdadiger. Ook risie op hoge leeftijd gaat altijd boven. Uh, op dat moment vinden wij de journalistieke vrijheid uh, om in dit geval, ook in Duitsland, volgens die regels iemand surprise privacy te schieten. Goed, vinden. wij wachten af wat de uh, reactie vanuit Politiek Den Haag zal zijn deze middag. Naar jouw oproep hier in dit ja, mediaforum. God, dat ben ik lekker kwijt. Zeg, We dankjewel. gaan het uh, hebben over uh, Henk Bleker. Ja. Uh, nou, uh, hij me. was gisteren <laughs> weer even het, het gesprek van de dag. Uh, lukt hem toch elke keer weer. Hè. Uh, Onvoorstelbaar. Het ging ja. dit keer niet over zijn privéleven, maar uh, omdat hij zich uh, als dan echt niet iemand wil uh, zichzelf wel verkiesbaar stellen als partijvoorzitter, uh, ja. partijleider van het CDA. Uh, ja, was een spontane spraakwaterval uh, of is bleekwater... bleekwater. Ja. <laughs> nou, ja. Bleker, nou, Voor die aanstuk, ja. Is die nou gewoon heel tactisch? Laten we even een klein stukje er luisteren. Nou kan het een hele goede methode zijn om vooral down te spelen. Nee, ik ben geen tacticus. Ik ben gewoon...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 Ja, dat is, al, dat is allemaal van die Haagse uh, en journalistieke uh, realiteit. Ja, maar dat is uw wereld tegenwoordig. Ja, dat is mijn wereld. Ik ben ja. er gewoon heel duidelijk over. Nee, heel duidelijk is hij natuurlijk niet. Dat, dat, dat hey, kunnen we in ieder geval wel oh, vaststellen. Okay. Uh, of de wind nou uit het noorden, het westen, het oosten, het zuiden komt... als de kar uh, vastzit in de modder, weet ik van waar die hij komt. Hij nam nogal de niet. tijd om uit te leggen dus dat hij de kar in principe dan wel zou willen duwen uiteindelijk. Ja, uh, uh, hij kwam er zelf achter, volgens mij, in zes minuten interview... Dat hij eigenlijk wel wilde. Dat hij uiteindelijk oh, zelf de beste kandidaat zou zijn. Ja. Wat vind je hiervan? Nou ja, ik had vannacht een, een CDA-prominente gast in, uh, in Casaluna... of een, uh, een belangrijk lid, en die zei... Ja... Ik hou van Henk Bleker, maar dit is echt een regelrechte smeekbede van de man om hem toch maar te mogen worden. En hij zegt ja, hij, dat briefje Mauro, want hij, hij verwet de journalisten van daar komen jullie iedere keer weer mee. Dus dat staatssecretarischap waar hij nee op heeft gezegd, maar ook dat briefje. Hij zegt, ja, daarmee, dat zal hem altijd, daar zal hij altijd mee om de oren worden geslagen. Maar hij gaf wel toe dat dat wel zijn geloofwaardigheid een fatale dreun heeft Wie, wie was dat dan die je vannacht had? P.G. Kroeger heet de beste man. Hij heeft ook aan dat de verkiezingsnederlaag. Precies, Pucken Gerrit. O ja, ja. het rapport van de verkiezingsnederlaag meegewerkt. En, uh. CDA watcher is ja. die. Ja. Ja. Um, Bas, uh, ja. Jean-Pierre Gele vandaag is in zijn Column in de Volkshand. die noemde dit uh, cabaret. Dat is het over. Is... Maar wacht even, hè? Wij, het lijkt hier of we de return van Boer Koekoek zien af en toe. De, de, de beste tijden van de KVP. Maar Henk is natuurlijk een hele handige man. Het is echt een machiavalist. Als je ziet hoe die. Hoe die, hoe die uh, met, met een soort ponyfokkerige boerenlullerigheid vanuit ja, Groningen. Op, maar dat, zit we overal in. Niemand meer, dat geloven we toch meer? Het hele electoraat, en daar Ach, zit het nee. CDA erg op te wachten... want ze staan zo slecht in de peilingen. Ik denk dat op het volgende congres... waar inderdaad dat partijleiderschap ter discussie staat... dat de mensen op de bank gaan voor Omer Henk... want die vinden het een gouden vent. En man moet toch uitgelachen, hij is hartstikke leuk... maar zijn geloofwaardigheid als politicus is toch nou, al lang down the drain. Gisteren bij Paul Wittenman nou, zaten dat uh, dat af. Twee, ja? af. Ja. twee theatermakers... Uh, Leopold Witte en Geert Laagvening die zeiden dat ook, hè? Die maken nu een stuk over eigenlijk wat er achter de schermen van al die talkshows een beetje gebeurt... en, en hoe er gewield en gedeeld wordt over onderwerpen. Maar zij zeiden ook, ja, hij, hij zit, over elk onderwerp zit hij ongeveer bij jullie aan tafel. Ja. En als het echt over hem, over hem gaat, over zijn natuurbeleid bijvoorbeeld... ja, dan, dan komt hij niet. Nou, dat, nee, dat is niet waar. Want hij heeft laatst ge, uh, in Kamerbreed heeft hij ook uh, uitgebreid ja. gezeten. Dat ging over het natuurbeleid. Kreeg hij het ook flink, okay. flink zwaar. Hij het vanmorgen bij mijn oud-collega Paul van Liet. Bij BNR. BNR. Ja. Volgens uh, mij is hij nou juist niet de man die nee. die confrontatie schuilt. Juist ja. niet. Zijn er genoeg bij het CDA die dat wel doen? Ja. En andere partijen, maar hij niet. Nee, dus hij, pakt, hij pakt het. En dat vind ik en dat is wel, wel uh, hoe je het ook bent of verkeerd. Het is sympathiek dat hij altijd zijn mond open doet. Ja. Je kan Henk altijd bellen, midden in de nacht. In die zin zou het wel vermakelijk zijn. dat hij de wordt. Ja, ja, dat wel. Ja, een jonge vrouw heeft hij ook, dus... Het is een leuk plaatje, was je zeggen. Ja. ja, ja daar, nou, en laat me komen. het jonge electoraat aan Maar daar beginnen we iedere aanspreken. keer weer over. En hij zegt daarvan terecht, jongens, laat dat nou ja. even lekker. Nee, ja, ja, dat is de zo, zaak, vind het ook zo. Tuurlijk klaar. Goed, dan nog even die anonieme bronnen. Want daar is toch ook wel een hoop over te doen. De NOS en de RTL uh, melden gisteren dat wilde spijt zou hebben over zijn tweet. Over de hoofddoek van de koningin hadden ze via anonieme bronnen te horen gekregen... die het bij het uh, PVV-fractieoverleg uh, zouden daar aan de orde zijn geweest. Uh, later ontkende Wilders dat hij dat uh, gezegd had. En we uh, had het natuurlijk ook al te maken met uh, Donner bij de Raad van State. Dat verhaal bleek wel te kloppen. Al Bayrak met het COA was ook voor een deel gebaseerd op anonieme bronnen. Uh, Bas, wat, ja, wanneer gebruik je anonieme bronnen? Um, uh, altijd. Uh, je brengt het nieuws pas naar buiten op het moment dat je de... Uh, en met een anonieme bron, als de relevantie van het nieuws zo groot is... dat je uh, dit uh, geanonimiseerd moet brengen. Ja. En anders is het bij twijfel niet inhalen, vind ik. Want het is een laatste middel om iets wat echt uh, uit de bocht gevlogen is... Uh, uh, in de, onder de aandacht te brengen. En is dit dan zo van belang? Een tweet nou, die Wilders heeft gestuurd? dat vraag je je af. Dat vraag ik mij zeer af. Jij vindt het niet? Nou ja, ik had zelf het idee, toen de koningin met haar statement kwam... en Wilders is altijd als de haat bij om te twitteren. En nu ja. was het stil. Ik denk, nou, daarmee heeft hij eigenlijk al zijn ongelijk aangegeven. Daar ja. hoeven we niet te veel meer over door te praten. Maar ja. Ja. Kennelijk is het toch nodig, hè? Vind ik ook, ja. Nee, laten we nou eens dus in de politiek maar bezig gaan houden... met twee journalisten die... Nee. <laughs> het punt staan ervoor. Ja, nee, maar kijk, er speelt natuurlijk ook Plassie binnen die PVV wel wat. Want dat hoor je voortdurend, dat dat uh, toch ook wel wat gemorrel is... over dit soort, ja, dit soort optreden kant, van Wilders dan. Er zitten daar Kamerleden die druk met allerlei zaken bezig zijn. Nee, maar dat is, en, is een ander verhaal. Dit gaat om één tweet. Ja. Ja, en volgens mij, weet je, de peilingen wezen uit dat hij ongelijk had. Hij heeft niet getwitterd, dus hij heeft ongelijk. Kijk, als je het dan nou gaat, gaat hebben over de hele, de hele sfeer en eventueel terreur binnen zo'n partij. Ja, dat is misschien van groter maatschappelijk belang dan één tweetberichtje. Oh, ja. Vind ik. Nou ja, maar goed, ook dat dit soort dingen anoniem ben, kennelijk naar journalisten worden gelekt. Ja. Maar dan is het inderdaad de vraag. En daar ben je mee eens, Kielena, volgens mij. Is de relevantie zo groot ja, dat je dit moet opvoeren? In dit geval als een, niet. een bericht onder uh, anonimiteit? Wel nee. Weet je, we hebben ooit, toen ik nog bij Radio Rijnmond zat, de hele bonnetjesaffaire van Bram Peper. Hebben ja. we ook in eerste op met anonieme bronnen, ja. dacht, maar dat was wel echt van maatschappelijk belang. Dan denk ja. ik, ja, dan, dan is het terecht dat je dat soort dingen gaat brengen. Dat is hetzelfde eigenlijk als met het undercover filmen. Als het dusdanig belangrijk is, dan doe je het. Ja. Maar schaadt dit dan het vertrouwen, uh, in dit geval voor de NOS, want die kwamen hier dus ook mee? Ze hebben dat al verhaal gehad, waar ook mensen vraagtekens bij hebben gezet. Ja. Ja je moet daar, daarom zeg ik, het is een uiterste redmiddel. Ja. Je moet het pas opvoeren als je het niet op een andere manier gecheckt kunt krijgen. Maar tegelijkertijd, en als denk die ik... relevantie er echt is, en het is altijd glad ijs, want je ziet het, dus je kan op je bek. Gaan. Ja. Maar met zo'n al weet je, dat is wel echt belangrijk. Dat kan ik mm. me voorstellen. Ja. Maar je gaat, ik neem toch aan dat je het echt heel goed checkt en alle scenario's doorneemt voordat ja. je dit gaat brengen. Je zal twee anders... dus het is een, dus een beetje, beetje scoring. driften drift ook wel misschien. Ja, rondom beelders kun je over blijven discussiëren, denk ik. Ja. Kun je alles verwachten, zeg je? Nee, Ron, ik denk dat de, er de zijn media die hebben zich nu voorgenomen... we gaan zo min mogelijk bijvoorbeeld de volkskant over Wilders melden. En anderen die hebben volgens mij toch nog te, ja. die neiging om af en toe even te prikken. volkskant heeft bleek er nu uh, ja, ongelopen. Ja, cool. <laughs> vriendin. Ja. ja, dat vind ik niet netjes van de volkskant. Nee, zijn vriendin niet. Nee, ja, oh, daar zijn we het ook oh, mee eens. Ja, ja, ja nee, zeker. Uh, goed, hartelijk dank dat jullie er waren. Uh, we gaan kijken of dat uh, die oproep van jou gevolgen krijgt. En anders gaan jullie er zelf wel achteraan, neem ik aan. Hè? Want Wat ik denk neem, dat die jongens gesteund worden tot, tot, tot, uh, tot in een uh, dood. Ja, bijna. Hoor, tot uh, ver voorbij de ja. dood van Heinrich Boeren. Oké, okay. dankjewel. Gielijn Plag en Bas van Werven waren dat. We gaan uh, een quiz spelen. Dit is Radio 1 Lunch. <lacht> en dat doen we met uh, Frans Bos. Die komt uit Soest, is 63 jaar. Welkom. Hallo Jurgen. Uh, Verhuurder van geluidsinstallaties, hè? Ja, klopt. Dus ik ben, als ik zeg maar in de zomer naar zo'n uh, zo braderie ga, dan staat er zo'n band te spelen. Braderie? Ja, een groot festival doe ik altijd. O, oh, echt, echt festivals ja, inderdaad. Ja, openluchttheaters, poppodiums pop in de Soesterberg onder andere. Aha. en grote evenementen. Dus je komt ook al die artiesten tegen? Nee, gelukkig niet. <laughs> Jullie zijn dus smiddags al om de boel op te bouwen? Wij, dan... wij bouwen de boel op, we bedienen het af en toe en de rest wordt avond opgehaald. Ja. Leuk werk? Ja, ah, okay. druk. Ja, nou, dat geloof ik zeker. Uh, we gaan eens kijken of je het nieuws ook gevolgd hebt. De hoogste score tot nu toe is 48 punten. Dat moet ik overeenkenen? Ja, dat, dat is niet, uh, niet het allerhoogste wat we ooit hebben gehad. Dus uh, we gaan eens kijken hoeveel je komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Dankjewel, Mark, dames en heren. Goedemiddag. Uh. De nationale nieuwsquiz. De verhoudingen tussen Nederland en België zijn uitstekend. Die roeper komt daarom naar Den Haag voor zijn eerste buitenlands bezoek waar premier Mark Rutte zijn gastheer was. Het Nederlands uh, was zeer goed. We hebben ook uh, het gesprek volledig in het Nederlands uh, gedaan. En we hadden de indruk dat we allebei precies wisten waar we het over hadden. Ik zeg, houdbare strengheid plus economische groei en jobcreatie... is heel belangrijk voor de toekomst van de Europa. Deze visie delen wij met elkaar. Ja, de nieuwe bakken Belgische premier Elio Di Rupo bracht gisteren voor het eerst in functie een bezoek aan collega Mark Rutte. Di Rupo laat geen gras groeien over de betrekkingen met de buurlanden. S avonds was hij alweer in Luxemburg te vinden, namelijk. Vraag 1. Warme woorden over en weer, natuurlijk. Maar Di Rupo sprak wel meteen zijn zorg uit over een dossier waar al langer oneenigheid over bestaat tussen Nederland en België. Om welke zaak gaat het? Het hier gepolderd. En de ontpoldering daarvan, inderdaad. Uh, dat is goed. Di Rupo zei in het Nederlands trouwens, tegen premier Rutte dat hij achter het standpunt van de Vlaamse regering staat... dat de polder zo snel mogelijk onder water gezet moet worden. Vraag 2. Naast buurman Di Rupo arriveerde er gisteren nog een regeringsleider in ons land. Wie was dat? Boeran. Of van Hongarije. Is dat zo? Was hij er ook? Ja. Oh. Die was in het Europees parlement, begreep ik. Uh, het was Benjamin Netanjahu die we zochten. Israëlische Israëlse eerste minister is ook vandaag nog te gast. Het is voor het eerst in 15 jaar dat een Israëlische premier in Nederland bezoekt. Vraag drie, uh, dat is altijd een vraag waarbij we terugkijken. De Nederlandse en Belgische premier die lopen, de deur uit, uh, lopen de deur bij elkaar plat... maar een bezoek aan de Amerikaanse president... dat is pas echt het neusje van de diplomatieke zalm. Mark Rutte mocht november vorig jaar voor het eerst naar Barack Obama. Wat voor cadeautje had hij ook alweer meegenomen om hem een beetje te plezieren? Geen idee. Zullen er geen klompen zijn, maar ik heb geen idee. Nee? Nee. nee. Dat was een honkbalshirt van het Nederlands honkbalteam... Oh, ja. dat wereldkampioen ja, ja. is geworden. Vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We hebben een hoge normen omtrent huwelijk en seksualiteit. En mensen mogen ons uh, terecht daaraan houden... dat we dan zelf ook volgens onze eigen normen leefden. Van Ewijk, aartsbisschop. Ja. Ik kijk, even, ik kijk even met een schuine oog naar de jury. Want uh, aartsbisschop is in ieder geval goed. Maar die naam is niet helemaal goed. En uh, die zit wel in de richting. Maar... Van Wijk? Mm, hij heet Eick. Wim Eick. Ja. Wim Eick, aartsbisschop. Hij wordt fout gerekend door de jury. die vandaag de strenge muts op heeft. Um, vraag 5. Veel partijen waren blij met de uh, excuses. maar uh, betwijfelden of er wel voldoende wordt geleerd van eerdere fouten. Wie gaat nog voor de zomer controleren of de katholieke kerk zich aan de gemaakte beloftes houdt? Pas, ga je idee. Dat is die man die dat rapport ook heeft opgesteld. Wim Deetman. Oké. Okay. Ja. Laatste vraag dan. Maximaal vier punten te verdienen over uh, een persoon uit het nieuws. Krijgt u zometeen een aantal aanwijzingen te horen. Het zijn hints. Uh, de vraag is, wie bedoelen we hier? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Daar komen ze. Vier. Anders dan mijn naam doet vermoeden, ben ik geen witwasser. Drie. Ik laat de kar niet in de modder staan. Dat geef ik je op een briefje. Bleker. Pas. Kijk, die was er snel bij. Naast mijn politieke... Uh, poli uh, even kijken. Naast mijn politieke haalde ook afgelopen week nog mijn privéleven het nieuws. Dat was de voorlaatste aanwijzing. En ik sluit niet uit dat ik de volgende partijleider van het CDA word. Met een lekker meid. Huh? Het, het zijn uw woorden. Uh, het was uh, inderdaad Henke Bleker die we zochten. Uh, nou, dat levert een factor op van vier. Uh, dat betekent dus dat er uh, zometeen twaalf moeten zijn. Uh, dan staat u gelijk...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 Excuses en schadevergoeding zijn niet genoeg. De Stichting Comité Nederlandse Ereschulden wil dat er nog levende militairen die betrokken waren bij dat bloedbad alsnog worden vervolgd. Het OM kan niks onderzoeken zonder een aanklacht en daarom heeft die stichting dus nu die aanklacht ingediend.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 We gaan deel 2 van de quiz spelen. Frans Bos is de kandidaat, hij is 63 jaar en komt uit Soest. Eh, 48, hè, dat is de score waar u overheen moet. Daarvoor moeten er in ieder geval 12 goed zijn om gelijk te komen. 13 is beter, of meer natuurlijk, want er, komen nog, er komt nog een kandidaat eh, voorbij. Uh, 90 seconden de tijd, uh, we gaan kijken hoeveel u gewoon komt. Poppy, uit. Vraag uit laten stellen en dan de antwoord ja, geven oké. of pas roepen. Daar komen ze. De nationale nieuwsquist. Hoe heet de maker van camera's en films die uitstel van betaling heeft aangevraagd? Uh, Koopak. Dat is goed. De FIFA eist van de Braziliaanse regering van wat bij het volgende WK rondom stadions te koop moet zijn: pas. Bier. De vier grote steden gaan onderzoeken of er alternatieven zijn voor welke feestelijke traditie. Pas. Vuurwerk afsteken. Polen zoekt investeerders om van wiens voormalige hoofdkwartier een toeristisch trekpleister te maken. hessen. Nee, Hitler is het. Michele Krajček is in Sydney uitgeschakeld door welke Servische tennister? Djokovic. Ivanovic was het. Het bestuur van een kerk in Doetinchem is boos omdat welk soort act blijkt te zijn opgevoerd in de kerk? Uh, paaldansen. Dat is goed. De spionagechef van welk land stapt op... omdat ze haar mond heeft voorbijgepraat over spionnen in Pakistan? Pas. Noorwegen. Wie verklaarde gisteren bij Pauw en Witteman... niks tegen halalvlees te hebben? Uh, PVV Bosman. Dat is goed. Hoe heet de verdediger van Madrid... die na een vuige overtreding zelf uh, commentaar kreeg van zijn coach Mourinho? Pas. PP was dat. Welk land gaat gewelddadige neonaties centraal registreren? Pas. Duitsland. De onderzoeksraad voor veiligheid mag het rapport over de brand bij welk bedrijf publiceren? Geen meer pak. Dat is goed. In Nigeria hebben militairen en eigen zeggen zes topfiguren van welke terreurgroep opgepakt? Pas. Boko Haram. Welke voetballer heeft als enige Nederlander een plaats gekregen in het Europese elftal van 2011? Pas. Dat was Arjen Robben. Welk land heeft woensdag 2,5 miljard euro opgehaald met de uitgifte van kortlopende staatsleningen? Uh, Italië. Dat is ook niet goed. Dat is Portugal. Het zat wel daar in het zuiden, maar, uh, maar niet Italië, dus Portugal. Um, zijn het er 12? 27 volgens mij. <laughs> ik kreeg intussen ook nog telefoon, ja. geloof ik, hè? Ik de dat... iPhone, ja, dat, uh, die doet het altijd. Ik vond toch knap dat u uh, in het uh, heets van de strijd ook nog uh, de koelbloedigheid had om die telefoon Je even snel uit te zetten. Punten. Ja, kost wel een paar punten. Nee, het waren er niet genoeg, maar dat had u zelf ook al door. Hè? Het ja. waren er vier uiteindelijk, dus dan komt u op 16. Uh, ja, dat is niet genoeg voor de, voor de overwinning in ieder geval, want de hoogste score tot nu toe is 48. Kijk, of morgen nog één kandidaat daar wel overheen gaat. U krijgt van ons de normale prijzen mee. Kaarten voor beeld en geluid. de lunchradio, de Mok en de Lunchbox. Nou, het is maar een spelletje. Ja, ze. He? Goede reis terug naar Soest. Ja, en we komen dank. een keer luisteren als, uh, als de installatie staat ergens. Oké, okay, bedankt. Um, zometeen uh, om kwart over plus plusminus zal het zijn... dan gaan we praten over de verklaring van Amsterdam. Die wordt vandaag ondertekend door allerlei bedrijven. En daar zijn tien actiepunten... om de vriendelijkheid op de werkvloer te verbeteren. Is het eigenlijk slecht voor je carrière om uit de kast te komen? Dat is de centrale vraag. Het antwoord komt eraan zometeen.